De tropische storm Isaac krijgt waarschijnlijk orkaankracht boven Florida en daarom is de noodtoestand afgekondigd. Op Haiti heeft de storm al een tentenkamp verwoest van overlevenden van de aardbeving van ruim twee jaar geleden. Zeker vier mensen zijn omgekomen. Mitt Romney en Barack Obama hebben gereageerd op de dood van Neil Armstrong, de man die in 1969 als eerste voet op de maan zette. President Obama noemde Armstrong een van de grootste helden van de natie ooit.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 En het wordt overdag 18 graden. Dit was het noa journaal Dit is Radio 1. BNN. Lust. Zarada Groenhart. Vannacht praat ik met je over liefde en seks natuurlijk. En wat er verandert aan onze liefdeslevens en onze sekslevens. In dit digitale tijdperk. En we waren net op een nou ja, interessant onderwerp uh, aangekomen. Namelijk monogamie. In het vorige uur spraken we met uh, Erik Dros. De oprichter van uh, Second Love en Be Love. De websites waar je eigenlijk kan vreemd gaan. En je zei, het zijn fantastische websites. Zeg je, Ajit Bakas. Die bij ons in de studio zit. De Trendwatcher. Want het zijn gaten in de markt die hij heeft gevonden. En dat is uh, wereldwijd een groot succes. Ja. En dus, dus is deze rasondernemer daar... Uh, ja, da Die is daar, daar goed op ingesprongen. Ja, heeft hij goed gedaan. Ja, bestaat monogamie nog wel anno 2012? Want de mogelijkheden om achter de rug van je partner... om contact te hebben met anderen... zijn eindeloos, hè? WhatsApp, Facebook, Twitter hier, berichtje daar. Maar Skype. ook gewoon uitgaan. Uh, ook oh, de kroeg, dat hadden we altijd al. Je ontmoet nu veel meer mensen dan de generatie van onze ouders of grootouders. Ja. Dat is ook zo. De verleidingen maar de... zijn groot. Ja. En toch zijn er wel mensen die monogaam zijn hoor. Uh, je, je hebt nog, monogamie bestaat nog steeds. Maar neemt af. Verhoudingsgewijs zie je eigenlijk in die hele samenleving, ook bij 50 plussers ook bij 60 plussers dat mensen er affaires naast hebben. En dat is vind ik oké. Okay. Je moet er daar niet al te veel schuldgevoelens over hebben. Je moet de ander niet kwetsen, je moet de anderen geen pijn doen. En, uh, maar verder uh, is, gebeurt dat dus wel en ik vind het op zich niet zo erg. Als je nagaat, bijvoorbeeld, uh, Erik Drost heeft daar onderzoek naar gedaan... dat ongeveer 30% van de mensen erover fantaseert... om wel eens seks te hebben met iemand van het eigen geslacht... zonder een homo homoleefstijl te willen... Laat die mensen lekker gezellig getrouwd met kindjes... in hun doorzoonwoning in de Phoenixwijk En zo af en toe is Van beeld met iemand van het eigen geslacht... ergens anders in de Van der Valk. Laat ze lekker hun gang gaan. Want wat gebeurt er als die 30 misschien zijn het er wel meer... als die de emoties opkroppen van die die wens, van die verlangens. Wat gebeurt er dan met ons? Maar het is niet goed voor je creativiteit. Het is niet goed voor hoe je in je vel zit. Het is niet goed voor hoe je in je werk functioneert. Dus doe er wat mee. Ik vind het allemaal oké. Okay. Ho ik Hoewel ik ook mensen ken die dat dus juist wel onderdrukken. Die zeggen nee, het is een kant van mezelf waar, die, waar ik niets mee wil. Dus nou, prima, ga lekker je gang. Maar dat is het mooie van deze tijd. Dat we zoveel vrijheid hebben om dat allemaal te exploreren. En ik denk dat, dat mensen daar uiteindelijk ook gelukkiger van worden. Ja, denk je dat? Ja, dat denk ik echt. Want als ik kijk naar hoe dat... Ik, heb, ik kom natuurlijk ontzettend veel in, uh, in, in de meest uiteenlopende landen. Laatst nog Ethiopië, nu Peru. Um, en als je ziet hoe in heel veel van die toch nog feodaal ingerichte samenlevingen... mensen omgaan met liefde en seks... hoeveel nog moed van de kerk, hoeveel moed van meneer pastoor... hoeveel moed van de overheid. En, um, en kijk hoe die mensen daar dan leven. En ze maken er wel het beste van, hoor. ze blijven glimlachen en doen en wat dan ook. Mm -hmm. Maar... Ik denk, uh, er is heel veel verborgen leed. En heel veel mensen denken. Ja, maar ze glimlachen er zo vrolijk bij. Maar als uw naam hebben, zo'n uitdrukking. Ala Pietivo en mensen hun tanden laten zien, betekent nog niet dat ze lachen. En dat is dus wat je, wat je dus ziet. En ik denk dat we nu toch de gelegenheid hebben om ons geluk beter vorm te geven. Jij zegt dat uh, de monogame relatie. die zie je minder en minder worden hier in Nederland. Maar ze zijn er In het Westen. Naar nou, welke vorm gaan we dan toe? Is er een nieuwe vorm die zich aandient? Nou ja, kijk, het punt is. Vroeger, eh, tot ongeveer in de 19e eeuw, gingen we dood op ons 40 Dus als je op je 25ste je grote liefde tegenkwam, was je 15 jaar bij elkaar. Vaak korter, want vrouwen stierven in het kraambed. Eh, dat betekent, het 15 jaar, dat hou je wel vol. En vergis je niet wat, wat je in die tijd aan informatie had, wat je. Nu in drie maanden in de volkskrant staat, was dat de informatie die je in een heel mensenleven kreeg. Oh, mensen ja. verplaatsen zich niet verder in hun dorp. Ze kwamen heel weinig andere mensen tegen. Dus je komt weinig andere kandidaten tegen. Bovendien op je 25 staat iedereen in rotte de tanden. Dus die, die bekjes die stonken ontzettend als riolen, Dan ging je ook niet zo gezellig mee tongen met een ander. Dus het gebeurde. Dus de verleiding was allemaal veel kleiner. Dat is nu allemaal vele malen groter. En dat heeft ook te maken met het feit dat we ouder worden. Als je doodgaat op je veertigste, is een ander verhaal... dan wanneer je doodgaat op je tachtigste of negentigste. Dus dan is er ruimte voor meer liefdes in één leven. En die kunnen achter elkaar komen. De seriële monogamie worden daar genoemd. Maar je kunt ze ook naast elkaar hebben... zoals Erik dat net beschreef met Second Love en Be Love. En het mooie van deze tijd is dat we nu in het Westen... de vrijheid hebben om daarvan te genieten... En dat vind ik goed. Ik zit echt uh, met grote ogen als een kleinkind bij je naar je te luisteren. Maar ik weet dat je dat misschien thuis ook doet. En misschien wil je meepraten. Want het kan zijn dat je het totaal eens bent. En dat Ajit de waarheid voor jou predikt. En dat je daar even iets over wilt vertellen. Of misschien heeft hij je met zijn uh, theorie helemaal tegen het uh, verkeerde been geschopt. En denk je, nou, ben totaal niet met de mens. Mag allemaal. Bellen kan 0800 1121. Je kan ook mailen, doe dat naar lust.bnn.nl. Ik vind het zo fascinerend als jij praat over die, die oude tijd. Je doet dat ook heel goed. Ik zie dat als een soort film, zie ik dat voor me. Nou ja, weet je, ik heb in Suriname. Mijn oma wilde altijd dat wij meehielpen met afwas. En de beste gesprekken had je dan onder de afwas met oma. Dus daar heb je je, je vertelskills opgedaan nou ja, tijdens de en Daar afwas. hoorde ik van haar de verhalen over het vroeger ging. En ik denk, mijn hemel, te vreselijk... Maar waren die mensen vies ook? De mensen van vroeger waren vies. Het is tijd voor muziek, Ajit. Ga luisteren naar Nieuw Soul, als je het niet erg vindt. Als je dat wil tegenspreken trouwens, dat mensen vroeger vies waren... 0800, 1, 1, 2, 1... Denk ik. Nou, goed...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 Monogaam zijn en monogaam blijven vooral in dat digitale tijdperk. Wat is daarvan mogelijk als er allerlei manieren zijn... om maar contact te leggen met een ander? Daar hebben we het vannacht over. Bij mij in de studio zit Ajit Bakas, de trendwatcher. En uh, aan de lijn heb ik Nathan. Nathan, goeienacht. Ja, goeienacht. Nathan, jij bent tegen gaan. En jij hebt, jij hebt net het gesprek gehoord met Erik Drost... de oprichter van Second Love, de website waarop je... Kunt vreemd gaan en jij zegt: uh, ik vind het, ik vind het helemaal niks. Nee, vertel. 100 procent. Ik vind het absoluut respectloos. Uh, ik neem ook aan dat de site Second Love voor 18 jaar in oude is, dus volwassenen. Ja. Dat, de mening dat hij, dat volwassenen het respect voor elkaar moeten hebben om dingen bespreekbaar te maken. En hetzelfde geldt voor Bieleff. Uh, daar is eigenlijk denk ik er precies hetzelfde over. Homoseksualiteit is uh, in het niet gedrukt door de katholieke kerk. Die hebben gezegd, dit mag niet, het is ongezond, een man moet met een vrouw liggen en andersom. Mm -hmm. En ook dat onderwerp vind ik dat dat gewoon per definitie bespreekbaar moet zijn. Oké, okay, maar stel nu, uh, je hebt al een aantal jaren een prachtige relatie of je bent misschien getrouwd en je wordt verliefd op een ander. Dat moet je dan bespreken zeg jij in plaats van dat je je huil zoekt uh, op zo'n website. Ja. Ik absoluut. Denk, ik Voor het... 100%. Ja. Ik, kan me daar, ja. ik kan me daar wel in vinden. Ik, zou, ik hoop ook dat als mijn vriend verliefd wordt op een ander, dat hij dat eerst met mij bespreekt. Maar het is ook wel heel moeilijk. Toch? Ja, natuurlijk is dat moeilijk en heel eng en absoluut gevaarlijk en pijnlijk om te horen. Maar wat is er vervelender? Uh, even misschien wat soort wit, maar een persoon op een uh, seksueel overdaagbare aandoening krijgen in een monogame relatie die al twintig jaar duurt, en op zo'n manier achterkomen. Dat is het op, ergste scenario. Van, wat? Dat lijkt me het ergste scenario. Absoluut. Ik, ik kan ook niet iets ergens verzinnen, maar... Maar heb op, je wel eens zo'n gesprek gehad, Nathan? Dat je, heb je wel zo'n gesprek gehad oh. dat je eerlijk aan je vriendin moest toegeven van, nou ja... Ik zit met die en die gevoelens. Ik vind uh, uh, Mipi bij mij op kantoor toch echt wel een enorm lekker... De... Heb je zo'n gesprek wel eens moeten voeren? Uh, ja. <laughs> ah. Ik ben er niet trots op, maar ik heb inderdaad een keer zo'n gesprek moeten voeren. Ja. Hoe ging dat? Onprettig, on ongemakkelijk. Hoe begin je, hoe begin je daarmee? Uh, door die mee te nemen aan het eten. Oh. Oh. oh! Jij denkt naar een goed restaurant toe, dan is de uh, klap wat minder hard aan. Nee, nee, nee. Ik heb hem gewoon getrakteerd op een heerlijke avond. En in die avond heb ik me geprobeerd tegen die gevoelens af te zetten. Dat is mij toen niet gelukt. En toen heb ik eerlijk tegen haar gezegd: van, Moet je luisteren, het zit zo. En dat ja? was daar al niet blij mee om te horen. Maar ik vond het het enige respectvol wat ik kon doen. Want ik had wel achter haar rug om kunnen gaan en met deze dame het bed kunnen delen. Maar dan, dan verloog ik mijn hele relatie. Wat, wat heeft een mens meer dan zijn eigen woord? Maar heb je dan eerst uitgemaakt met jouw toenmalige vriendin... voor je met de anderen uh, wat begon? Of hoe, hoe heb je dat opgelost? Ik ben nooit wat begonnen met de andere. Na, na dat verschrikkelijk veranderlijke gesprek is... Uh... Mijn toenmalige partner uh, een, een avond weggegaan. Mm. En terwijl zij hier niet naast me op de bank zat. wist ik het gewoon. Dat, dat het gewoon niet waard was om het te riskeren met een ander. Mm. Oké. Okay. Dus ik hij... verschrikkelijk boos. Een dag later thuis kwam. Heb ik ook oprecht mijn excuses aangeboden. En hebben we ons doorheen gewerkt. Wat heb je dat goed aangepakt? Ik, ik hoop dat. Uh... Dat als mijn vriend ooit verliefd op een handen, dat mag nooit gebeuren... dat hij uh, <lacht> dat, dat dan ook zo met mij bespreekt. Maar kan je je iets voorstellen, Nat? Want ik vind, het, dat je het, ik vind dat je het heel goed hebt opgelost... door het open te gooien, door er open over te kunnen praten. Maar kan je je voorstellen dat er ook mannen zijn... en vrouwen, for that matter... die denken... nou, het gaat mij niet zozeer om een affaire... maar net als wat Erik Dros zei... ik heb gewoon even behoefte aan wat aandacht van een ander. Ik wil weten hoe ik in de markt lig. Ik wil weer eens een complimentje van een vreemdeling krijgen. Kan je je daar iets bij voorstellen? Oh ja, absoluut. Ah, bij heel veel van die, wat ik dus ook begreep van Second Love en Beelove, is dat het bij heel veel van die dingen blijft... bij virtueel contact of ook telefonisch... Uh, dat, er, uh, dat het vaak inderdaad gaat om die aandacht. Het gaat om aandacht. Mm -hmm. Ja, absoluut. Daar, daar kan ik me heel goed in vinden. Daar ben ik ook een groot voorstander van. Ik ben uh, een geboren chapeur. Ik ben ook in het verkeerde tijdperk geboren. Ik ben nog altijd van mening dat een vrouw voor mij door een deur heen loopt. Uh, het klinkt misschien heel stom, maar ik hou altijd de deur open. Oh, dat vinden en wij uit... heel leuk. Dan. Dat vinden op wij leuk. Als ik nog altijd eten ga en een dame staat op, dan sta ik ook op, zoals het hoort. Vind ik. Het zijn wat vergaande normen en waarden, etiketten, maar... Jij houdt vind... ze in ere. Dat vind ik leuk, Nathan. Maar als jij daar gelukkig mee bent, is dat geweldig. En als de vrouwen waar jij mee gaat daar ook gelukkig mee zijn, geweldig, geniet ervan zou ik zeggen. Maar, maar, maar... Dat, dat is ook mis... maar je mag ons schrikken in deze tijd dat er ook nog mensen zijn die eerlijk zijn. Net wat ik zeg, het enige wat ik heb in dit leven is mijn woord. En daar houdt het ook op. Ja, Nathan, wat fijn dat je je woord uh, kwijt wilde in onze show. En dat je je verhaal wilde doen. En we hopen dat je tot en met uh, vier uur vannacht nog even blijft luisteren. Want we gaan het hebben over alle dilemma's en ook alle mogelijkheden... die horen bij Liefde en Seks in dit digitale tijdperk. Lia, goedenacht. Ja, goedenavond uh, met Lia. Lia, jij vindt het internet helemaal niks? Nee. Vertel. En ik vind ook heel dat seksleven, vind ik ook niet goed. Dat is voor samen. Je vindt het... En hoe uw collega daar praat dat het moet kunnen en zo. Ja, dan stel een huwelijk niks voor. Adit, het huwelijk stelt niks voor als je niet... Nou, uh... dan, ik vind als je dat doet, uh, wat die meneer zegt het moet kunnen, hè, bij u, van uh, je mag vreemd gaan, je moet de gang gaan, ja, dan denk ik uh, dat een huwelijk uh, niks voorstelt, want dat is voor samen. Ajit voel je vrij om... Uh... Nou, uh, als, als mensen met z'n tweeën... een prima monogame relatie hebben... is dat helemaal oké. Okay. Maar een heel groot deel van de samenleving... heeft dat niet. En dat is net zo oké. Okay. Want als die mensen zich daar... prima bij voeren... Uh, en, en anderen daar verder niet meer niet mee, niet mee kwetsen... laat ze dat ja, lekker maar, doen. Mag ik u op een reageren? Tuurlijk, als tuurlijk. die persoon het nou niet weet... en die persoon die gaat wel vreemd... Mm -hmm. hoe zou je dat vinden als je dat zelf mee zou maken. Wat niet weet, wat niet deert. Ik vind dat helemaal ja, dat... erg. Als, als mijn partner... Uh, ik, ja. Mijn partner mag uh, best verliefd worden op een ander. Dat vind ik helemaal niet erg. Uh, nee, ik, ik hoef het ook niet te weten. Nee, vind ik vind het prima. Ik bedoel, we zijn volwassen mensen. Vinden. U nee. zou niet erg vinden dat ze vreemd zou liggen... of hij aan nee. wij getrouwd bent. Nee. Want uh, ja. we zijn allebei grote mensen... en uh, we hebben onze verantwoordelijkheid. Ik vind dat helemaal oké. Okay. En dat geldt hey. overigens vice versa En ik hoef het ook niet te weten. Dus uh, ik heb hem nou, gezegd... Ik, al wist ik het niet, dus dan zou ik het nog niet goed vinden. Nee, heb... Maar Lia, heb je het wel eens meegemaakt dat, uh, ja. dat je bedrogen bent? Of dat ja. jouw partner vreemd ging? Hoe ging dat dan destijds? Dat is niet leuk, als je daar nu achter komt en, mm. en dat, dat je dat nooit hebt geweten. Mm. En ik weet nog van een andere persoon in mijn omgeving... Nou, ik vind het gewoon triest. Ik kan dat niet begrijpen. Als net iemand bevallen is. Ja, en daar dan nog vreemd gaat. Want dat is bij jou gebeurd. Toen jij uh, net je nou, kind had nee, het gekregen. het is om bij iemand anders. Hmm. En dat internet, wat had het internet te maken destijds met het vreemd gaan? Ik vind het internet helemaal niet leuk. Nee, dat zeg je al. Is, uh... Maar ik wil graag weten waarom niet. Had dat te maken met uh, dat jouw man uh, vreemd ging ja. uh, via het internet? Ik vind, ik vind dat maakt meer kapot. Het internet maakt meer kapot, zeg je? Ja. Maar hoe ging dat dan met jouw man? Had die, uh, zat die op datingsites of was die aan het chatten met een andere vrouw? Hoe ja, werd... en tussendoor. En, en, uh, yeah. en hoe Al kwam jij eigenlijk... daarachter? Ja, ik heb nooit geweten dat dat afspeelde. Maar op een gegeven moment heb je het ontdekt, want nu weet je het. Hoe ja. kwam je daar dan achter? Ja, en ik weet nog veel meer. En dan, dan denk ik bij mij, nou, wie moet je nou nog vertrouwen? Ja, uw collega praat zo makkelijk moet kunnen. Ja, ik vind het niet. Ik vind je trouwt met elkaar om lieve leed te delen en dat ervoor samen te houden. Ik vind als je dat weg gaat geven, dan is de relatie al niet goed. Lia, dank dat je wilde bellen en dank dat je jouw mening wilde geven. Lust is een programma waar iedereen zijn mening kwijt kan Tuurlijk, over het onderwerp. Dat mag, dat mag En dat uh, mag. We zijn dankbaar dat je ons wilde bellen en jouw kant van het verhaal wilde vertellen. En we hopen... Dat je dat blijft doen. 0800 1121 0800 -1 -1 -1, Om met ons mee te praten. Ja, over het onderwerp monogamie zijn de meningen altijd verdeeld. Maar alle meningen zijn inderdaad welkom. Maar we moeten het naast monogamie straks ook nog hebben over. Ja, je had het woord al een tijdje niet gehoord in de show: porno op het internet. En wat porno doet met ons liefdesleven en met ons seksleven. Zijn dat goede dingen of zijn dat verschrikkelijke dingen. Adjit Bakhasa weet het antwoord. Uh, maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst luisteren naar... Uh, uh, wat zullen we doen, Adjit? Zullen we gaan luisteren naar Josh Stone? Of zullen we eerst luisteren naar onze vrienden in Boyd's Bar? Waar heb jij je zin in? Ik vind de vrienden in Boyd's Bar. Ja? ja. Wil, vind jij het leuk om even te horen waar uh, onze jonge honden het over hebben? Ja. Nou, gaan we daar even naar luisteren. Boyd's, Bar. Boyd's Bar. Wel weer dan weer het ja. positieve, denk ik. Ik had het positieve en het negatieve heb meegemaakt... de afgelopen twee weken van iPhones. Het positieve was dat... Nou, dat vriendinnetje dus op vakantie was... die ik heel leuk vind. En dat zij mij s'nachts had gebeld... maar ik lag gewoon te tuk, dus ik nam niet op. En ik zie dus voicemail, twee voicemails. Nou, de eerste voicemail, hartstikke leuk berichtje van haar... Tweede voicemail had ze me per ongeluk gebeld terwijl ze met een ander vriendje in gesprek was oh. over mij, oh, echt God, zeven minuten geld. lang vanuit Spanje of zo, maar oh. echt over oh, wow. als we een relatie zouden, gewoon allemaal details. En dat ik daar echt zo zat, ik heb drie keer teruggeluisterd op mijn boxen, keihard oh, wow. aangezet, zodat ik elk woord hoorde. Uh, oh, wat dus yeah. Dat vond ik heel positief voor mij en heel kut voor haar. Ja. En, uh, maar dan, afgelopen Lowlands, waren, was ook zo dat, dat, dat we moesten even contact houden. En ik ging met een vriendinnetje al het terrein op. En ik zei: Nou ja, neem dan maar even mijn mobiel. Huppa. En toen had ze dus mijn, in mijn mobiel mijn gesprekken gelezen met andere vriendinnetjes over haar. Oh. Dus dat vond ik... En toen ze, maar toen voelde ze zich daar zo schuldig over... dat ze dat dus middag zegt, maar dat vond ik dus echt niet leuk. En toen dacht ik... Men heeft ze gericht lopen zoeken naar... Nou, ze wist dat ik met één vriendin daar wel over praat. Dat is ook een vriendin van haar. En zij moest die vriendin ook appen, want die had onze mobiel. Uh... Dus zij moest in ons gesprek Ja, dan, dan zou dan ik is dat ook ze het allemaal terugleggen. Maar toen dacht ik, dat vond ik eigenlijk echt niet leuk. Ja. En dat is met dat WhatsApp ook... dat je al zoveel online bespreekt... Ja. Ja, maar ik vind het wel handig. Het, ja, het heeft gewoon zijn voor... Ik, ja, uiteindelijk vind ik dat de voordelen niet... Uh, uh, dat de nadelen niet opwegen tegen de voordelen, moet ik dan zeggen. Want ik nee. gewoon alle nieuwe media... en die iPhone, internet, WhatsApp... heeft mijn leven echt fucking veel chiller gemaakt... Ik heb nu ja. allemaal praatgroepjes en heb je meteen. Ja, ik heb mijn bitches, het zijn mijn vriendinnen, heb ik meteen allemaal bij elkaar. Ik heb mijn band bij elkaar, ik heb uh, nog een andere, ja. uh, andere groep bij elkaar. En dan post je dan dingen in, dan heb je mij meteen. Is mensen. wel ik denk dat de toekomst ook is dat Facebook niet meer allemaal prik wordt. Maar op Facebook heb ik ook allemaal geheime groepen. En daar ben ik ja. eigenlijk actiever in dan wat grappig. Ja, dat is op de ja. rol. En ik denk is dat, dat het daar ding? een beetje heen gaat. Nee, jij zit vraag? niet in een nee. van mijn groepjes, Arco. Hm? Of zij dat niet? Nee. <laughs> oh. nee. Heb jij geen groepen dan? Nee. wat ze of ook niet? Nee. Oh, oh, nee. Dat, nee. Dat, dat is wel bijzonder. Ik wel. ik wel, ja. Ik ja. heb je weer in een nieuwe groep ja. Ja. Dinosaurus. Ja, dat maar dat mee. is wel heel handig ook als je iets wil afspreken. Je, ja. je kan even gelijk vier uh. mensen tegelijk en dan heb je ja. nou... Ja, je bent ook, ook als ik op reis ben en dan ga ik even op wifi en dan ja. zie ik meteen oh, je alle koffers. Kijken, op je ja, kan ook. op dat iPhone Maar dat doe ik thuis ook. Maar even terug naar de privacy. Ja, ja. Kunnen jullie de verleiding weer staan? privacy-technisch om niet in je partners telefoon te kijken of in zijn mails die hem open ja, ja. Want dan kun je ook niet meer terug, hè? Nou, ik dat vind dat het zo... echt niet kan. Nee, ik vind ook dat het dan niet kan. Ja, maar soms doe ik het, dan zeg ik het wel. Zeg ik, hey, ik ga nu je sms'jes lezen. <laughs> ja. Nou ja, ik dat heb geen kan... probleem meer als mensen het lezen. Echt. Hij doet het ook bij mij. Ja, ja maar ik vind weet, dat je ook allemaal als je dat... Maar. Ja. Maar, uh, maar alleen als waar ik bij zit, dan heeft hij mijn telefoon vast en dan gaat hij er wel doorheen. En vaak vindt hij het het leukst om mijn bitches-praatgroep te lezen. Waarom? Maar dit is ja, gewoon grappig niet omdat hij echt denkt van, oh, het nee, er, nee. nee, het is meer omdat hij gewoon vindt hij grappig hoe gewoon echt, Maar je moet dus gewoon je sms'jes teruglezen of je whatsapp berichtjes... en dan gewoon denken dat jij je partner bent. Dus dan staat er echt van, oh lief ik vond het echt zo leuk met je. En dan was het gewoon echt dat je samen even in een park weet ik wel een biertje hebt gehad. Maar dan kan je, je ja. van zoveel verwarring... Ja, ja maar dat is zo kut aan, aan sms'jes. ...voor jezelf ja. ja. ja. als je het gaat teruglezen. Dus daarom ja. wil ik het ook gewoon niet lezen. Want dan denk ik ja, het gaat waarschijnlijk over iets heel anders dan ik denk. Ja, dat is ook nog eens met uh, dat gechat. Ja. Ik check wel met ja. wie die Facebook-vrienden wordt, heb ik, <lacht> het, het, heb ik gemerkt. Maar niet bewust. <lacht> ja, dan zie ik wel. Nou? Oh, hij is Facebook-vrienden met die en die. En dan ga ik ja, gewoon wow. toch op hun profiel staan. Maar ik weet niet zo goed waarom ik dat doe. Dat is misschien een soort nieuwe mediatic. Ja, ja, de nieuwe mediatics, daar hebben we het vannacht over. En de vertrouwenskwesties die daarbij komen kijken. Arco had het erover, de verleiding om je partner te checken, even in de telefoon te kijken. Dat gebeurt dus heel erg veel. Ja. Uh, en verhoudingsgewijs zie je overigens dat vrouwen... vaker in de telefoon van de man kijken dan omgekeerd. En mannen zijn gewoon slordig. Mannen vergeten sms'jes uh, te wissen. En vrouwen die zijn heel geraffineerd. Die wissen precies de whatsappjes en wat dan ook. En daarom worden mannen ook veel vaker betrapt op vreemd. Te gaan vrouwen. vrouwen gaan veel vaker vreemd dan mannen. En ze worden niet betrapt omdat ze veel geraffineerder zijn... In hun sporen te, te, uh, te wissen. Dat is heel knap. Jullie But... zijn toch het sterkere soort. <laughs> ik weet niet of dat in deze context een compliment is. Maar, uh, we laten het, maar mij je zie, het gaat in. dus echt heel ver. Hè? Je hebt nu bijvoorbeeld ook spyware. Dat zijn programmaatjes. Maar zijn ook, uh, je kunt het ook als hardware krijgen. Kun je op de computer installeren. en Zo'n klein dingetje aan de achterkant. Of gewoon als software. En dan kun je op afstand zien wat iemand intypt op zijn toetsenbord. Erg dus hele niet, teksten van Word. Maar ook bijvoorbeeld teksten die als mails. Maar ook websites die je hebt bezocht. En er zijn dus in Nederland. Want al die dingen kun je gewoon in al die spy shops kopen. Mensen kopen. Dat om hun partner te bespioneren, maar ik denk: oh ik vind het ziek als mensen elkaar gaan bespioneren. Dan denk ik, wat is dat voor relatie? Gun elkaar gewoon de ruimte, is veel beter. Ja, uiteindelijk is dat veel beter, maar dat je is wel ook een nadeel van die techniek hoor. En ik vind dat dat je al die sporen en dat gewoon in die telefoons loeren. want iedereen heeft het paaswoord of dat soort of je verjaardag, ah, 1-2-3-4. Ja. dat soort gebeuren, Ongelooflijk. of je verjaardag of weet ik veel wat. En die, die mensen staan er gewoon niet bij stil. Nee, oh man. Ik vind het wel, ik vind het een fijne show om te maken. Omdat ik vind het onderwerp, en ik weet er best wat vanaf... maar ik vind het zo onoverzichtelijk. De tijd waarin we leven met al die stromen informatie. En wie weet wat, en wat is er privé en wat niet. Ik vind dat nog steeds super onoverzichtelijk. Ik weet niet of dat de komende jaren beter wordt. Even kijken, ik heb uh, Mark aan de telefoon. Mark, jij dacht... Uh... Je belt, want we hadden het net over uh, vreemdgaan in uh, het digitale tijdperk. En jij bent een keer vreemd gegaan. Ja. En je vond dat het wel mocht. Ja. Leg eens uit. Ja, liggen, iedere situatie is wel anders. Maar als, jou, als jou, uh, mijn vrouw was dan om te de deur bevallen... en uh, die de, is daardoor depressief geraakt en zo... dan heb ik diverse keren aangegeven van... Uh, de seksleef ging achteruit. En dan heb ik gewoon diverse keren aangegeven van... luister, doet er wat aan... Doe je ogen open, anders ga ik naar een ander. Ah. Dat heb ik dus ook gedaan uh, na anderhalf jaar tijd. Mm. Oké, okay. ik, ik, ik ben, merk bij mezelf, ik ben een beetje dubbel. Want aan de ene kant heb je het natuurlijk aangegeven, opengooid. Van, hey, ik heb ook aandacht nodig. En was dat maar... eenmalig of was het echt een affaire een affair die je begon? Ja, het was wel meerdere keren. Okay. Ja, ja, dat is echt een affaire. Maar jij zegt... Ja, maar ja, elke dag dezelfde boter op mijn pindakaas is ook niet lekker. Dus af en toe wil je ook roosblieft. Ja, maar dus eigenlijk was haar depressiviteit <laughs> voor jou gewoon, gewoon een excuus om vreemd te gaan. Als je dit zegt, dat je niet elke dag uh, dezelfde maaltijd ja. wilt... dan was die depressiviteit van je vrouw na de bevalling eigenlijk een excuus. Nee, maar op dat moment speelde dat echt gewoon zo. Maar ja... Af en toe dan uh, wil je ook uh, wat anders. Kijk, uh, zeg maar 40 jaar bij hetzelfde kutje blijven, dat heb ik geen nut. Wat ben je een chique gozer, Mark. Heb je erover ja. nagedacht uh, om uh, samen met je uh, postnataal depressieve vrouw... Uh, naar een relatietherapeut te gaan? In plaats van het uh, eerst buiten de deur te zoeken? Nee, die die, daar, die willen alleen maar geld vangen, meer niet. Ah, oké, okay. oké. Okay. En heb je achteraf spijt gehad, of dacht je nou, weet je wat... Het was gewoon zo. Nee. En, uh... we, we zijn daar nou wel gewoon bij elkaar gebleven. En de seks is nu maar... weer goed? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Maar wat, hoe heeft je vrouw het beleefd? Want jij vertelde het even heel kort. Ja, ze was bevallen, dus ze had net een keer, ze was depressief. Jij zei: doe er wat aan, anders ga ik weg. Nou, uiteindelijk heb je een affaire gehad met een ander. Hoe heeft zij dat beleefd? Ja, dat deed wel zeer aan. Hè? Maar ik heb gewoon gezegd: nou, luister, of je blijft bij me en je zeurt en je er niet over. Of je, gaat, of je pak je spullen of ik pak mijn spullen. Een van de twee. Maar als je bij me blijft, dan moet je er niet over zeuren. En daar heeft ze mee ingestemd. Ja. En hoe lang heeft het Om... geduurd voordat jullie weer seks hadden? Uh, een maandje of drie of zo. Ja, ja goede vraag. Edie. Dus het was wel een goede shocktherapie. Ik, ik, vind, ik vind je heel uh, uh, bot. Mark. Ja, dat kan heel bot zijn. Maar waarom moet ik dan nog een half jaar bij haar blijven... als ik alleen maar elke dag gezeur heb? Nou, dat weet dat ik, ik niet. Toch net? Nee, dat Maar, maar uiteindelijk. Maar misschien. Want dan, als het dan na een half jaar. Dan heb ik beter dat het nu op de clip wil gaan. Of over, dan over een half jaar? Want? Dan heb ik eerst een half jaar gezeur aan mijn hoofd gehad. Voor niks. Nou ja. Net bevallen en depressief is ook weer niet niks, toch? Ah, ik kan me ook wel voorstellen. Ander, ander, ander, anderhalf jaar. En had ze geen, geen therapie? Of ging ze niet naar de huisarts? Of, of, uh... Nee. Daar, daar geloof je niet in. Zo, je klinkt alsof je daar niet in gelooft. Nee, maar zij, nee, dat, ik dus, dat, zij, zij dat wel deed. Ja, dat had gekund. Is, is er nog een moraal in je verhaal, Mark? Of uh, is dit gewoon wat je hebt beleefd? Dit is wat ik beleefd. Nou, dan ben ik dankbaar dat je ons belde en dat met ons wilde delen. En uh, blijf tot uh, vier uur vannacht luisteren, want we hebben het over liefde en seks anno 2012. Hoewel ik hier wel een allemaal... Zeker doen. Dank je wel. Ik krijg wel een ander tijdsgevoel bij dit gesprek. Ja. Wel, als jij dat zou moeten plaatsen in de tijd? 1950? Ja, <laughs> zoiets, hè? <laughs> Meer 1950. Nou ja, goed. Straks gaan we het hebben over porno, lieve Ajit. Maar eerst... Uh, ik vind haar een van de meest sexy vrouwen in de muziek. Ze heeft een prachtige stem. Ziet er ook nog eens goed uit. En haar liedjes gaan ergens over. Namelijk over of je een ritje wil. Do you want wanna ride? Just stone summer day Wat een stem heeft ze. Uh, er wordt ontzettend veel gebeld uh, voor onze beller in de uitzending net. Mark, die nogal een. Uh, nou ja, botte mening had, zou ik maar zeggen. over, over vreemd gaan. terwijl zijn vrouw thuis ligt uh, met een postnatale depressie. Er mag nog steeds gereageerd worden. Doe dat op 0800 1121. Want het is lust. Ik maak de show samen met jou. Dus de meningen zijn altijd. Welkom, 0800-1121. Nou, Adit, we komen straks nog terug op uh, alle bellers die binnenkomen op Mark. Maar even iets anders, want ik heb natuurlijk um, jouw boeken doorgescand. En ik dacht, we moeten het toch even hebben over de overdaad aan porno online. Mm -hmm. Dat is iets wat, nou, tien jaar geleden was dat er nog niet. Nee. Tien jaar geleden moest je echt een, een sekswinkel in of je moest naar dat verboden gedeelte in de videotheek wat dan achter zo'n zo zoetse gordijntje <laughs> hing. Nou daar durfde je natuurlijk niet naartoe. En dan kon je aan je pornofilms komen. Nu ja, en doe je dat. Maar daarvoor, met... toen, ik, toen ik 18 was in Suriname, moest je naar de seksbioscoop. Toen was er nog oh. geen video. Ja. Toen gingen we als, als puberjongens gingen we dan met z'n allen op de brommetjes naar de bioscoop. Waar, waar een pornofilm werd vertoond. En zat iedereen daar opgewonden uh, uh, <laughs> in die bioscoop. En de, maar de, het succes van de video kwam, zeker door Sony, omdat Sony met porno kwam. Hè? Philips had een beste videosysteem, maar Philips weigerde porno op de markt te brengen, pornovideos op de markt te brengen. En daardoor werd de Philips videorecorder een mislukking, en die van Sony werd een groot succes. Sony had dus door dat de mensen die seksfilms thuis wilden bekijken, en niet naar de bioscoop gaan, want de buren kunnen je zien, of er is iemand van je werk, of wat dan ook, die je kan zien. Daardoor kwam seks uit die bioscopen de huiskamer in. Alleen moest je dat toen nog op een ingewikkelde manier... die dingen halen. En nu kun je inderdaad op Interslet... kun je overal die Intersled. dingen eh, eh, losbeuten. Interslet, ja. En dat heeft inderdaad zijn voor- en zijn nadelen. Voordelen is dat mensen van alles kunnen zien. Dus er is weinig eh, geheimzinnigs meer aan. Nadeel is dat door dat die porno is zo overdreven... dat heel veel mensen er een minderwaardigheidscomplex van krijgen. Heel veel jongens bijvoorbeeld kunnen bijna geen stijver meer krijgen als ze echt seks hebben met een, met een ander. Omdat het op internet zoveel beter is. En zij denken, wij kunnen niet performen, wij onderperformen. Jongens maar van 18 is, gebruiken dan... nu al Sialis en Viagra, wat dan ook... omdat ze bang zijn dat ze geen stijver kunnen houden. Ik vind dat toch buitengewoon komisch. Maar dat is toch een vreselijke aanslag op je seksleven. Als ja. je een jonge jongen bent, je gaat het allemaal ontdekken. Je hebt misschien een leuke vriendin die dat met jou wil ontdekken. Ja. En het lukt je maar niet, omdat... Ja. Je ja, hebt de meest bizarre hebt gezien op, in een pornofilm. Ja, en je denkt dat dat normaal en, is. En je denkt dat en je dat, dat een je standaard, standaard is. Je vriendjes vertellen je ook dat dat een standaard is. Want mensen kleppen dat ook rond. En die vriendjes wij hebben misschien nog, zijn misschien nog nooit van bill geweest. Maar dat is dus wat er gebeurt. Mensen praten elkaar aan dat dat de norm is. En dat is wat je dan, uh, wat je dan krijgt. Het is en, echt een probleem van deze tijd. Hè? Het is absoluut een probleem van deze tijd. Uh, en, en, en dat is iets... Uh, dus mensen raken daar ook verslaafd aan. En, uh, een internetpornoverslaving. Ja. Ja. Nou ja, je zou dus als seksuologen moeten vragen hoeveel dat op dit moment speelt. Ja, dat die vertelt die... Wilberghuis ja. wel eens aan ons. En dat is echt een groot ding op dit moment. Ja, Spuigaten uit. Ja. B B B B B B B B mooi, hè? Wat ben je toch poëtisch, ja, zo ja. diep in de dag. Ik heb zo mijn momenten. Het is kwart voor drie bijna. Ik ja, dat heb komt door momenten. Mark. Daar ben je ja, door geïnspireerd Mark geraakt. Mark heeft mij absoluut geïnspireerd <laughs> bellen van net. Um, straks gaan we uh, uh, nog meer bellen doorlaten, want die zijn er. Um, en we gaan bellen. We gaan met, zelf bellen. Nee, ja, wij gaan bellen met um, een dame die... Uh, nee, ik moet even anders zeggen. We gaan bellen met de laatste fysieke plek in onze samenleving waar de geheimen nog kunnen bestaan. De geheimen in de seksualiteit. Weet de je? IVD. Nee, <laughs> nee seksclubs. Oh. We gaan bellen met, uh, met Joyce van LV. LV is een uh, redelijk uh, bekende seksclub. En we gaan met haar praten over of de seksclub wordt bedreigd... door uh, dat uh, alles leverende internet. Is dat de seksclub of de paardenclub? De seksclub. Oké, okay, want de paardenclubs groeien ook als tierenlier. Dat gaat ook prima. Oh ja? Ja? Dat is allemaal uh, ten gevolge van die vrije moraal die we. Nou, dan ga jij met je vriend naartoe en dan kun jij <lacht> kijken met wie hij uh, of, of niet. Uh, en de seksclubs hebben tegenwoordig allemaal een biehoekje, of de parenclubs hebben die allemaal een biehoekje. Dus je als je vriend. Uh, ja, ik heb research moeten doen voor ja, mijn boek ja, zeker, de toekomst van de liefde. Zeker, zeg. zeker. Uh, en die hebben gewoon een biehoekje. Dus als je vriend eens een keer met een andere man wil doen, dan ga je naar een parenclub en dan vertelt het je later wel of niet. En ja. jij hebt een andere uh, vrouwenhoek. Ja, we zijn nog niet daar in de relatie. Dus ik denk ik meld het even. Goed, we laten we snel naar Alabama Shakes gaan luisteren. En uh, uh, dan straks bellen met Joyce uh, uh, van de Sex Club... die ons uitlegt of het internet wel of niet een bedreiging is. En hoe zij uh, liefdeslevens, maar vooral sekslevens van haar klanten faciliteert. Ik denk dat dat best interessant wordt. Bij shakes. Hou het vast, hold on. Dat proberen we vannacht met het onderwerp. We praten over liefde en seks in deze roerige digitale tijden. Erik, goeienacht. Hi, goeienacht, Sreida. Hi, Erik. Wat fijn zit... dat je belt. Ja, nou, dankjewel. Ik zit, ik zit een beetje in de radio te luisteren... en. Uh... Wat, wat, wat, wat mij een beetje opvalt, tenminste wat ik zelf vind, is dat als je een beetje aan het flirten bent met het internet, het is allemaal zo'n plastisch. Weet je? Ik bedoel, als ik jou in de kroeg tegen ze kon ik zou een beetje gaan willen flirten, dan kan ik je ruiken, kan je zien, kan je lichaamstaal zien en zo mm -hmm. en dat, dat vind ik gewoon een beetje van, ja, dat mis je dan via het internet. Je vindt het alleen, het is een scherm en uh, de, hele, de hele extra dimensie die kan horen bij flirten, die mis je. Ja, precies. Ik bedoel, een, een vrouw die, die kan een lekker parfum op hebben... of een man een mooie aftershave, weet je wel. Die, die geur alleen al. En, maar gewoon een hele, de hele lichaamshouding erbij. Dat, dat, dat mis je gewoon. Dat, dat Facebook ook. Je kan, je kan er van alles opzetten zonder dat het even waar hoeft te zijn of zo. Mm. Maar als je tegenover iemand zit... dan zie je gewoon in principe wie je tegenover je hebt. Ja, ja. ja maar worden die, dat, dat, social, media... Gewoon... Maar worden die social media niet gebruikt om iemand te leren kennen... en dan daarna in de kroeg af te spreken... zodat je dan wel dat hele fysieke erbij krijgt? Dus dat het een soort opstapje Ben je het ook niet mee eens dat mensen zichzelf beter voordoen op het internet dan dat ze... Dat ben ik helemaal met je eens. Ik heb daar wel eens onderzoek naar gedaan. Ik geloof dat meer dan de helft van de profielen op dating sites zijn bij elkaar gelogen. Ja, helemaal. Mensen liegen er altijd een paar kilo's af en altijd een paar jaartjes af om mee te beginnen. Dat is standaard. Je kan ook in de kroeg natuurlijk een klein leugentje vertellen of zo. Als het een beetje donker is kun je bij zoveel de leeftijd ook... Maar het is een Je kan iemand zien. Je ziet hoe de lichaamstaal is. Je, ziet hoe, hoe, je, je ruikt. Je, noem, noem maar op, noem maar op. En oh, je dat, hebt dat gelijk. Fysi dat fysieke contact. En, en, ik, en ik, vind het, ik vind dat gewoon echt heel fijn. Dat die van het hele internet gewoon. Mm. Ja. Heb je wel eens een ontzettend leuke vrouw ontmoet via het internet? Of is dat er dus ook nog nooit van gekomen? <laughs> ik, denk, ik denk dat ik een van de laatste ben. Mooie camera, want ik heb geen computer. Mm, Erik, wat? Je hebt geen computer. <laughs> nee, ik, maar... ik, ik heb een, ik, nee, ik heb nog een keer lang die dingen. Je hebt geen computer in huis. Nee, echt niet. En maar sowieso, hoe, hoe al, weet je maar, dan hè? hoe dat internet werkt? Doe nou, je ja, dat in een internetcafé heb, in de buurt? Ik heb, nee, nee, nee, ik heb wel met vriendinnen gehad die met een laptop bij mij kwamen. Dus ik, heb, ik heb wel internet, maar ik heb geen computer. Ik, ik, ik ben er niet zo van. Ik ben meer van, uh, okay. joh, laat me zien wie je bent... En, uh, ja, ja. Want als je op dat moment bent, ben je. En ik, ik, ik, ga, ik ga niet via de computer zeggen van ik ben, ik ben Erik, ik ben zo oud en ik zie er zo en zo uit. Maar Erik, je klinkt hartstikke jong. Je klinkt een beetje uh, van mijn generatie. Misschien Pietje ouder, maar, maar mag ik vragen hoe jong jij bent? Ik ben 43. 43, oké, okay, dan ben je wel iets ouder dan ik. Mis je niet, mis je dat, mis je dat niet in het leven, een computer? Nou ja, het enige wat ik van, van, van mis is YouTuber. Dat vind ik leuk om te doen, Hij er lekker muziek. op Maar dat ken, kun je tegenwoordig ook op de televisie doen, toch? Je kunt... Ja, nee, dat, dat, dat, dat komt er komt ook wel een computer. Ik kom er ook niet onderuit, daar gaat het verder ook niet om. maar, ik, nee. waar het, waar het, mij, waar het mij gaat is via computer mensen, uh, mens, mensen leren kennen, weet je en, en, Dat je dingen opschrijft. zelf op de computer ik zeg van ja, ik, ik, ik, ik zie er zo zo uit en ik ben dit en dat. Op dat moment kan ik me zo voelen, maar ik laat het liever zien. Ja. Dat, dat bedoel ik met, met het fysieke en met geuren en met, met lichaamshouding. In de toekomst krijg je wel overigens wel geur, op, in de toekomst krijg je wel geur op Google, hoor. Goog, uh, ah, ja. ja, dat is echt waar. In de toekomst kun je echt uh, niet alleen producten die je koopt op, de, op Google ook ruiken, maar ook mensen. Ja, ja maar je kan mij, je kan mij niet, niet wijsmaken dat als dat, ik dat, dat, dat op Google zit of wat en ook en ik zit met jou te Facebooken dat je mij kan ruiken. Nou, waarom niet? Hij is de trendwatcher. Hij kan een beetje in de toekomst kijken. Dus wie weet komt dat we aan, Erik. Als maar... Google weet, als Google weet ja. welk aftershave nee, ik gebruik wat, wat en wat welk aftershave jij gebruikt... dan zorgen ze ervoor op het moment dat wij... Uh, Google weet een hele hoop van mij, weet een hele hoop van jou. Op het moment ja. dat wij met elkaar chatten... zorgen ze ervoor dat dat uit zo'n leuk geurdingetje in de computer komt. Ja, maar dat, dat, dat is toch al eng, of niet? Ah ja, het, nou ja, het, het is de enge toekomst inderdaad. Het is wat er nee, aan het gebeuren. Maar, maar, maar Erik... Waar, waar, waar blijft uiteindelijk dan het, het, het, het mens zijn tegenover elkaar zitten? Ja, ja, nou ja. Dat blijft. Dat, ik ja. denk dat dat gewoon blijft. En dat dit, dat, soort dingen, wel, ja. dat dit soort dingen gebruikt wel als opmaat tot het echte fysieke contact. Maar Erik, ja, ik vind ja, het ja. fantastisch om te horen dat er een beller is vanavond... die midden in de samenleving staat, die... Uh, um, nou ja, een gedegen mening heeft over alles en nog wat. Maar geen computer heeft. Dus super. <laughs> dat, is voor mij een soort, dat is voor mij weer een soort science fiction. Maar ik ben heel blij dat je gebeld hebt. En uh, ik hoop dat je tot vier uur vannacht lekker blijft luisteren. Dank je wel. Ik heb nog een beller. Volgens ja, mij. Goeie, goeienacht met uh, Mark. Ook, ja, met dus... ma ook met Mark. Niet ja, dezelfde niet. Mark als van net. Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Je zegt gelukkig niet? Nee? Nou, ik vond hem wel een beetje bot, inderdaad, wat jij zei. Het was... Ja, ja, ik vond ook bot. Ik was heel blij dat hij belde, want alles mag er zijn hier in dit programma. Ja. Maar uh, even voor degene die hem gemist hebben... Mark belde ons net, we hadden het over monogamie in... Uh... Mark 1, hè? Want ja, we hebben nu ma Mark TV. Ja, Mark 1 belde <laughs> ons inderdaad net. En die <laughs> vertelde van... Uh, ja, ik heb ook geen zin om uh, elke dag hetzelfde te eten. Dus monogamie is voor mij niet zo belangrijk. En toen mijn vrouw een postnatale depressie had, toen ging ik vreemd. En ik zei... Je mag wel bij me terugkomen, zei Mark, maar ik heb geen zin dat je erover zeikt, dus je moet ook je mond erover houden. Dus dat, ja, wij klassificeren dat als, als iets wat bot. Nou, iets wat ja. negatief, ja. ja, Maar jij ja, dacht, is... ik moet ook even bellen, want je wil daar even op reageren. Nou, ik uh, niet op Mark reageren, maar ik wou meer gewoon op de uitzending in het algemeen reageren. Ik heb trouwens een grote echo, ik hoor mezelf echt vier keer of zo. Oh, wij horen jou in de studio eigenlijk heel goed. Zullen we even kijken hoe het oh. gaat? Als het echt niet gaat, uh, ja. dan, uh, dan, dan gaan we je even terugbellen. Maar... Hier klink je eigenlijk best goed. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, ik hoor mezelf een beetje gaan maar goed, dat maakt niet uit. Ik laat het met jullie hebben over uh, emotionele ontrouw en dan met name via internet. Emotionele ontrouw via internet, oké. Okay. Ja, of tenminste emotioneel vreemd gaan wordt het ook wel uh, genoemd. En wanneer doe je dat? Wanneer ga je emotioneel vreemd? Nou, uh, ik heb het nu een paar keer meegemaakt. Via internet kan je zeg maar, heel makkelijk contact krijgen met uh, andere mensen. Mm -hmm. En uh, via bijvoorbeeld bepaalde apps, zoals uh, Wordfeud, kan je natuurlijk heel makkelijk met elkaar chatten. Want dan ben je met elkaar aan het scrabbelen, Wordfeud, en dan ja, ben je ook met elkaar in dan... gesprek? Ja, op een gegeven moment bij toeval, nou niet bij toeval, maar je spreekt elkaar op een gegeven moment van een keer aan als je een spelletje het spelen. En van het een komt het ander, en voordat je het weet zit je drie uur met iemand te praten. Ben je dan emotioneel aan het vreemd gaan of heb je dan gewoon uh, een nou, leuk dan? gesprek? Dan ook niet emotioneel vreemd gaan. Dus meer, ik citeer even van internet. Gevoelens, persoonlijke en intieme details worden gedeeld met een derde persoon, maar niet met je partner. Mm, okay. En in dat geval was ik dus de derde persoon. En er werd met jou informatie gedeeld door degene met wie je aan het uh, Word was. Ja, ik leerde zeg maar de vrouw in dat WordShute. En van het een kwam het ander. En op een gegeven moment uh, hadden wij zeg maar heel vaak contact met elkaar. En dat werd zeg maar steeds. Uh, ja erger en erger. We kregen steeds meer contact en uh, ja, de, haar partner wist daar zeg maar niks van. Maar dat contact bleef virtueel of gingen jullie elkaar ook ja. ontmoeten in de kroeg en wat dan ook? Nou, ik wou niet afspreken omdat zij dus een relatie had. Ik, ik ga niet uh, ergens tussen... Uh, en jij gestuurden. was single? Ik was single, ja. Ik ben nog steeds single. Okay. Ik heb er nu al drie keer mee gemaakt. <laughs> dat er emotioneel wordt vreemd gegaan door vrouwen. Ja, Zie je wel, Sarayda. Ja, ja. Ik zei het tegen je. Jullie oh. doen het. Oh, Ajit vindt dat alle vrouwen vreselijke achterbakse krengen zijn... die heel goed vreemd kunnen gaan. <laughs> ja, ja, ja. Sarayda, ja. dus wat jouw gast zegt, die vrouwen die zijn slim. <laughs> Zie je wel. He, he, en je weet het niet, het, niet met me eens. Je weet, het, je weet het super verborgen te houden voor mijn eigen partner. Ik heb het anderhalf jaar lang gedaan met iemand. Oh ja, jij was anderhalf jaar lang uh, de, de boy toy, de buitenman van een vrouw die vreemd ja. ging. Nou, zeg maar de prachtverhaal. Oh, dus, uh, het hele emotionele verhaal van haar hele uh, relatie werd bij mij gelicht. Ja, Maar werd er alleen gepraat of werd er ook van beeld gegaan? <lacht> uh, nou, <lacht> dat gaat een beetje moeilijk via de chat. Hè, maar... <lacht> nou ja, dus, uh, nou, het gebeurt. Seks via ja, Skype. Ja. En het is wel safe. Je kunt er geen zoveel nou, van oplopen. Het, het verhaal was: ze wel na twee weken al met me afspreken. Maar ja, ik had het gewoon. Ik had zoiets van: uh, dat ga ik niet doen. Okay. Nee. Hoe is dat uiteindelijk geëindigd? Ervan uitgaan dat dat een einde heeft gekend. Uh, nou, gewoon ermee gestopt. En uh, uiteindelijk, uh, dat klinkt misschien heel raar, maar heb ik het wel uh, aan haar partner verteld. Daar heb ik wel contact mee gezocht. Jij ja, hebt contact gezocht met haar partner? Ja. Maar waarom? Oeh. Dat vind ik Oeh. wel heel heftig. Ja, vind ik wel heftig. Waarom? Ja. Nou, omdat ik gewoon vond weten, of, of vond weten, omdat ik gewoon moest weten. hoe zijn eigen vrouw, CQ-vriendin, uh, met andere mannen omgaat op internet. Dat vond gewoon niet netjes. Hmm. En ik, ik heb er zelf wel aan meegedaan. Want ik wist het natuurlijk van tevoren toen ik zeg maar, ja, contact kreeg. En hoe reageerde hij? Uh, nou, hij uh, had helemaal niets in de gaten gehad. En hij was er. Uiteindelijk uh, nou, is het wel hey, goed gekomen. Goed, in welke uh, zin? Dat ja. jullie een trio-relatie begonnen? <laughs> Die. <laughs> Die. Ja, Dat ja. ja. ja, is ook een versie van goed, inderdaad. Ja, ja, ja, ja. ja. Nee, maar wat, wat, goed gekomen, inderdaad? Wat, wat betekent dat in, in jouw context? Nou ja, dat we het gewoon uitgesproken hebben en uh, dat het gewoon uh, voor de rest in contact met haar hoofd er is. En uh, ja, dat was ja. gewoon een foutje. Kan gebeuren, toch? Kan zeker gebeuren. Mark twee. Ja, ja, je bent immers uh, mensen, dus je kan toch gewoon dingen met elkaar normaal oplossen. Nou, goed. Bijzondere move dat je hem hebben opgebeld. Maar goed dat jullie er uiteindelijk met z'n allen uit zijn gekomen. En Mark 2, ontzettend dank dat je belde en je verhaal wilde vertellen. er komen nog vragen voor jou binnen. Die ga ik straks aan je stellen. En we gaan um, ja, na het nieuws bellen met, uh, met onze seksclub. Wat een uitzending. Geweldig. Wat een avond. Het lijkt wel een muppetshow. Ik nou, vind het wel geestig. Ja. Maar met leuke, we zijn oké-muppets. Ja, we zijn, muppets, je... Ja, je zijn hele, hele oké-muppets. <laughs> oké-muppets okay, die praten over liefde en seks anno 2012. En je kan meepraten, dat vinden wij ontzettend gezellig. 0800-1121, 0800-1121. Mailen mag ook, doe dat naar lust.bnn.nl. Tijd voor muziek. Andy Grammar.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 Straks gaan we bellen met Joyce. Zij is de eigenaresse van een uh, seksclub. En zij vertelt ons um, waarom de seksclub toch een soort instituut blijft... waar geen enkele internetsite uh, een vervanging voor kan zijn. Zo ben ik dan wel benieuwd. Naar. Het is de laatste plek waar echte geheimen kunnen bestaan, zegt ze. Nou, Daarover straks meer allemaal in tweede uur. En we gaan in tweede uur bellen, Ajit, met Dina... Dina is een dame die wij een tijdje volgden in haar datinglife. Zij stond bij verschillende uh, relatiesites ingeschreven. Had elke week wel één of twee en soms drie dates. Beleefde allerlei avonturen. En liet ons altijd zo uh, over haar schouder meekijken. En we hebben haar een tijdje niet gesproken. En als we dan toch hebben over liefde en seks ja. anno 2012... dachten we, nou weet je wat, we bellen gewoon weer eens met Dina. Maar er is ook ziet een vraag voor je binnengekomen. Ik lees hem alvast even voor en dan kan je het even tot je laten komen. En dan gaan we na het nieuws de vraag beantwoorden. Timo vraagt, wat is de essentie van de val van het Romeinse Rijk in de relatie tot seksueel moraal? Wat is de essentie van de val van het Romeinse Rijk in de relatie tot seksueel moraal? Goed, het antwoord op die prangende vraag straks na het nieuws. De